op dans gedaan mm.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 Buigen ze wij.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 Het was een leven alleen maar met uh, ja, uitgaan, aankleden. Wat zie wat trek je vanavond aan. En, en, en wat eten we vanavond en waar gaan we eten? Met wie gaan we eten? Mm -hmm. Met wie spelen we tennis? Ja. Met wie gaan we boterijden varen? We hebben namelijk op Mallorca gewoond en, um, en op La Palma en op Mallorca direct aan het water en direct mm -hmm. naast alle mogelijke beroemdheden. Ja. Zo, het was een leven, een high life.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 Hij had dan uh, longkanker, hij heeft um, een eiland uh, uitgezocht naar Mallorca om daar naartoe te gaan. Uh, dat is dus de Canarische eilanden La Palma, daar heeft hij nog tien jaar van de eeuwige gekregen, nog langer te leven. En in die tien jaar heb ik een uh, dansstudio mogen leiden op de Canarische eilanden La Palma, maar ook daar ging het fout, want daar was ik alleen.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 Uh, Toen heb ik het gelijk mens. mijn pater verteld. Ja. Ik heb het Don Domingo verteld. Ja. En in en, en, en alle boeken staat ook Don Domingo's naam erin geschreven. Alle en ik boeken heb, die je geschreven hebt. Ja. Ik, ik geloof niet in Tante Bettina verteld. Mm. Maar wel hier in, in Diemliche tijd en Destiny Snowbachs en in Genade in Beweging. En mm. Don Domingo zei, je bent gek. We wisten al lang dat jij gek was. Jij bent dus helemaal euforisch. Ze mm. zei, nee, Don Domingo, no, no, no. Mm.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 Waar kwam dat vandaan? Ik weet het niet. Was het een gedachte, denk je? Ook? Ik heb van mijn rabbijn leren ja. zeggen: je mag niet zo vlug zeggen, het komt van God. Mm -hmm. ja. Dus ik, ik, ik kan nu, vandaag de dag zeg ik, ik ben niet een preker die zegt van God heeft mij gezegd. Nee. Maar het voelde als om goed te het doen? Het voelde was. goed aan. Ja. ja. Ik heb echt iedereen opgebeld en ze zeiden: wat? Jij gaat weg? Mm. Jij laat ons alleen? Studio Mike wordt gesloten.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 Heel, heel spannend. Hm. En God heeft me daarin begeleid, maar het is me zo uit de handen weggegaan. Dus je bent het allemaal verloren, bedoel je? je hebt, het is ik heb het allemaal weg. uitgegeven, ik ja. heb het zo gegeven, weggegeven, weggegeven. weggegeven, weggegeven, weggegeven. Mensen. Ja, je wilt het eigenlijk niet meer hebben. Nee, dat weet ik niet. nee <laughs> Dat weet ik niet. Misschien, misschien had een ander het behouden en gezegd, ja, dan, dan was je nu rijk. Nee, dat ben ik niet. Maar toen ben je dus heel gelukkig uh, uh, in Hoofddorp gaan wonen, begrijp ik, met je kinderen. Hoe oud zijn je kinderen? Hoe waren ze toen, toen jij ging verhuizen? Ze? ze waren tien en uh, negen toen Niels stierf. Dus ze waren dertien en uh, twaalf en een half, twaalf en dertien. Dus ze verschillen heel erg weinig van elkaar. Ja, jaar. ja. Elf maanden. Ja.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 Heb. Manchmal einsam gepflächtet auch mit Schmerz, denn Himmel schwarz und Tränen voll dein Hebst, dann schreit zu Jesus, schreit zu Jesus. getting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 Ja, want jij maakte natuurlijk een hele op onze ja. En jij ontmoette hem al toen je jong was? Of? Ik ontmoette hem in een bar toen ik dus met de Afrikaanse ballet ging naar Duitsland. Hmm. En daar aangekomen heb ik dan ben ik met de Afrikaanse ballet ben ik mee gestopt.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 Dus ik ging naar huis en op een gegeven moment kwam hij dus. Mm. Hij zei dat hij met me wilde trouwen. En toen ging ik naar beneden in de garderobe. En toen zeg ik, daar is het boven. Iemand, vreselijk mooi, groot en blond, en zegt dat hij met me wil trouwen. Toen zeggen ze, weet je niet wie dat is? Oef. Nee, <laughs> Niels Nobach, de producent van Salvatore Adamo heeft net een reeks, een serie een reeks in de sterren, heeft hij interviews gehad. Een hele reeks. ja.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 Nou, en toen heeft hij gezegd... ...ik hou van jou. Hm. Ik zeg, nee, maar ik kan niet hem verlaten. Hij slaat me dood. Hm. Toen zegt hij, nee, daar zullen we voor zorgen... ...dat dat niet gebeurt. Sure. En het is zo, is zo gezegd, zo gedaan... ...peu à peu. Het is echt een heel gedoe geweest. Ik ga echt niet mijn hele boek verklappen. Dat nee, wil ik echt het niet. Het is ook een spannend boek dus, ja. Ja, dat is dus al uh, door bepaalde mensen... ...die het uh, die goed lezen, hebben ze al gezegd... ...dat het een echt goed boek is. En... Ik moet eventjes 30 jaren daarna. Joachim en ik hebben altijd contact gehad. En vorig jaar, en het is heel belangrijk dit: vorig jaar heb ik hem um, eens een keer gesproken en tegen hem gezegd. Hij woont in Düsseldorf, Duitsland. Ik zeg: Joachim, ik um, wil een gegeving vragen. Toen zegt hij: Waarom? Je was niet getrouwd. Ja.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 Over, dank, dank. Hm. Al dat het soort titels is, is heel erg uh, in, in, in, in, in, de, in de cd. Het heet, mijn cd heet ook naar één. heet ook naar de overkant. Hm. Dus van de ene kant naar de andere kant. Ja. En wat van, van, het ouwe hem, he? van het oude. Van het oh, oude? oké, okay, ja. Nee, hm. Van het oude leven naar het nieuwe leven. Hm. Dus over de brug.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 Het is een Surinaamse vrouw. Mm. Er zijn... Ik ken geen enkele Surinaamse vrouw. Alleen maar dus... de Surinaamse meneer van Sonny Boy. Mm. Maar geen Surinaamse vrouw... ...die in het verzet gezeten heeft. Mm. Ik heb ook koningin en ...koningin, pardon, Beatrix... ...een, een exemplaar gestuurd. Mm. Want ik vind dat ze het wel mag weten... ...wat haar onderdanen voor... ...voor werk gedaan hebben hier in Nederland... ...tijdens het verzet. Ja. Dat ze een mannetje gestaan heeft... Mm.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 Heel of www.michalnowbach.nl Nou, heel aan, hartelijk bedankt. En heel veel succes met alles. Dank je Henny. Op Facebook ben ik ook te bereiken. En, God zegen Henny, het werk in Zandvoort.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 Dank u, dank u, vader, en dat uit Burgen aan. Dank u, dank u, vader, op dat het Todaraba wel gauw. Toda rabavino, simcharam benissa. Toda rabavino, kulanu korim. Toda rabba vino, ha-yosef be -kisod. Toda rabba shenatan et beno. Toda rabba vino, et amo. Toda rabba vino, shoshiya be Toda rabba natata be-fin-amu. Toda rabba vino, iduv naar het nummer Ik dank U vader het werd gezongen door onze gast Michal Nobach-Bergen dit nummer staat ook op haar ICD met de titel Naar de Overkant we maken uh, nu aan het einde van het programma van het laatste uur uh, Wilde ik nog wat agendapunten noemen uh, het eerste punt is elke zondag komen we als evangelische kerk in zo'n soort pinkse gemeente samen in een restaurant aan de boulevard Bernard.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 En mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via het volgende nummer, dat is 0644820123. Ik herhaal 0644820123. En u kunt natuurlijk mailen naar ons, en dat kan via het adres info.apenstaart.gebedsandvoort.nl. Ik herhaal info.apenstaart.gebedsandvoort.nl. Hartelijk dank voor het luisteren. En wij als Huis van Gebets Zandvoort wensen u God zegen en een goede nachtrust. Tot de volgende keer! 2015. Pegalti pirojalai, pesas <laughs> ti be a mi, e